Uur. Dit is Radio 1 met Felix Meurders. Nog even dankjewel Jeroen en het Dream team van Lijn 1. Zometeen in de Gids.fm. Het onderlopen van de Het Wiegepolder is nog steeds een twistappel. Het NOS Journaal nu met Doral Megens. Frankrijk vindt dat de internationale gemeenschap met kracht moet reageren... als blijkt dat gisteren in Syrië gifgas is ingezet tegen burgers. Minister van Buitenlandse Zaken Fabius zei dat hij niet denkt aan het sturen van troepen... Als de VN-veiligheidsraad niet tot een besluit komt... moeten er naar andere wegen worden gezocht, zei Fabius. Verder gaf hij geen uitleg. Vannacht besloot de Veiligheidsraad dat er geen onderzoek komt... naar de aanval met chemische wapens. Rusland en China zijn daar principieel op tegen. Bouwbedrijf BAM schrapt op grote schaal banen... verdwijnen vanwege de aanhoudende malaise in de sector... 500 arbeidsplaatsen in Nederland, zegt Topman de Vries. Zowel de mensen die de bouw voorbereiden, uitvoerders, projectleiders maar ook uh, thema De Vries spreekt van een teleurstellend tweede kwartaal. De Nederlandse markt krimpt en de concurrentie neemt toe... waardoor de marges onder druk staan. De orderportefeuille is een stuk leger. De voormalige Chinese partijbonds Bo Lai... die terecht staat voor omkoping, corruptie en machtsmisbruik... heeft aan het begin van zijn proces ontkend... dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan omkoping. Volgens china kenners is dat opmerkelijk. Algemeen werd aangenomen dat Bo zich bij zijn lot zou neerleggen. China en de communistische partij zouden dan zo min mogelijk in verlegenheid worden gebracht. Als tegenprestatie zou Bo op een betrekkelijk milde straf kunnen rekenen. Bo Zilai leek voorbestemd voor een toppositie in de Chinese regering. Vorig jaar kwam hij ten val vanwege een moord die zijn vrouw had gepleegd. Huishouders hebben in de maand juni opnieuw minder uitgegeven. In vergelijking met dezelfde maand een jaar geleden lagen de uitgaven 2,4 lager. De bestedingen van huishouders dalen nu al twee jaar lang op rij. Vooral de uitgaven aan duurzame goederen, zoals auto's, schoenen, woninginrichting en huishoudelijke artikelen en apparaten, liep sterk terug met bijna 10%. Ook aan eten en drinken werd 0,8% minder besteed. Een 75-jarige vrouw die als bloembinder werkt, mag niet worden ontslagen. Dat heeft de kantonrechter in Bergen op Zoom bepaald. Ontslag zou leeftijdsdiscriminatie zijn. De vrouw werkt anderhalve dag per week bij Intratuin. Ze is al jaren in vaste dienst. Tuincentrum wilde de vrouw vervangen door een jongere werknemer. Met als argument de doorstroming op de arbeidsmarkt. Ook wilde het bedrijf geen ontslagvergoeding betalen. Omdat de vrouw AOW en pensioen krijgt. De werknemster zegt dat haar leeftijd niet in de weg zit in haar contact met klanten. Als het bedrijf het ontslag wil doorzetten, wil ze een redelijke vergoeding. Het weer vanuit het westen raakt het geleidelijk bewolkt. Alleen in het oosten en noordoosten kan de zon nog even schijnen. In het zuidwesten en zuiden kan ook lichte regen vallen. Het wordt in Zeeland 21 graden, in Groningen 25 graden. Morgen wordt het geleidelijk zonniger en dan blijft het droog. Bedreigt de haperende economie in Azië het herstel in Europa? Dat hoort u zo.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 Radio 1, de gids.fm, met Felix Mörders. Goedemorgen. Het doek voor de Het Wiegenpolder is na jaren van strijd definitief gevallen. Gisteren werd door de staatssecretaris het draaiboek... voor de ontpoldering wereldkundig gemaakt. En dat moet dan in 2015 allemaal beginnen. De gids.fm maakte er eerder een serie reportages over. En vandaag kijken we terug en vooruit met twee betrokkenen. Het is blauw, geel en oranje. staat in Groningen. Het is het gebouw van de Gasunie. Meestal laten onze verslaggevers die bouwwerken die ze vanaf de weg zien links liggen, maar nu niet. Hij staat er zelfs bij stil en belt aan. Met een belgemeend. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. We komen even kijken naar het gebouw. Mooi, hè? Schitterend. Het torent boven ons uit. Doet de de slagboom even open? Jij ja, kunt u rechts parkeren. Prima. En bent u benieuwd of en hoe je je geheugen terug kunt vinden als je het kwijt bent? Blijf ook dan luisteren. En kijken. De .fm. Azië wordt gezien als de nieuwe motor van de wereldeconomie. Maar ook daar gaat het momenteel niet goed. Aziatische landen kampen met inzakkende valuta en dalende aandelenmarkt. De motor hapert. En dus verzucht ik en de redactie. De ontwikkelingen in Azië vormen een bedreiging voor onze eigen economie. Ik zeg het sterker. De ontwikkelingen in Azië vormen een bedreiging voor onze eigen economie. Waar of niet waar... Niet waar. Dat zegt Rien Segers, hij is lector Aziatische Bedrijfsstrategie aan de Hans Hogeschool in Groningen. Meneer Segers, goedemorgen. Goedemorgen. U maakt zich kennelijk niet zoveel zorgen, waarom niet? Nee, omdat eh, wat je nu op dit moment ziet gebeuren in de Zuid-Aziatische uh, Zuid markten, Oost-Aziatische markten ook, is eigenlijk wat je zou kunnen omschrijven als een goede correctie. Anders dan het begin van een enorme crisis, zou dat laatst het geval zijn? Ja, goed, dan zijn wij natuurlijk uh, bedreigde uh, diersoort geworden. Maar u verwacht nog geen crisis daar? Nee, ik denk dat het een goede correctie is. Je moet er zo voorstellen dat de groei in de Aziatische landen... heeft rond de 10% bedraagd gemiddeld over de afgelopen 5, 6, 7 jaar. En dat is nu behoorlijk teruggeschroefd. En ik vind dat nog geen reden voor onheil, althans in het Westen. Ook omdat je ziet dat de Aziaten nu gaan corrigeren. Ze hebben te veel op de export ingezet. ...en te weinig uh, zich bekommert om hun eigen markt. En, en hoe gaat... corrigeren ze dat dan? Gaan ze zich meer bekommeren om de eigen markt? Ja, ze gaan investeren in hun eigen markt. Ze gaan investeren in uh, de consumentenvraag die achtergebleven is. Als u bijvoorbeeld naar China kijkt, dan heb je een verdeling tussen 300 miljoen mensen... ...die redelijk wel te doen zijn en 1 miljard mensen die een 500 euro gemiddeld per jaar verdienen. Dus daar is nog wel iets, uh, iets te doen. daar. En de consumenten daar willen wel kopen? Uh, als je ze producten aanbiedt die betaalbaar zijn en uh, interessant, dan willen ze ze zeker kopen. En dat zijn juist de twee elementen waar men nu op wil gaan inzetten. Dus bijvoorbeeld uh, koelkasten verkopen. Kijk, de 300 miljoen Chinezen waar ik het over had, die hebben al één of twee koelkasten. Maar de 1 miljard mensen in het binnenland nog niet. Nou, dan moet je koelkasten aanbieden die zijn betaalbaar zijn en waar ze iets mee kunnen doen. Waardoor de fabrieken uh, sneller en harder gaan draaien. Maar dat is hier en... juist het probleem. Hè? De consumenten hier willen niet kopen. Die houden de... Ja, de hand op de knip. Ja, maar dat is het sterke van de Aziatische markt, een soort pendulum. Als het hier goed gaat in Europa en Amerika, nou dan wordt ingezet op de export. Dat hebben ze de afgelopen zes, zeven jaar uh, heel duidelijk gedaan. Gaat het hier minder, dan schakelen ze om. En ze leren nu om te schakelen naar hun eigen landen, naar hun eigen markt. U klinkt heel optimistisch, maar de onrust op de opkomende markten... treft bijvoorbeeld ook Turkije. Want gisteren zakte de Turkse lira verder weg. Ja. Terwijl de aandelenkoersen daar sterk omlaag gingen. Alles hangt ja, in de economie namelijk nou met elkaar samen. Zeker als je kijkt ja. naar de wereldeconomie. Dat ja. moet toch gevolgen hebben voor de Europese? Ja, dat... Uh, kijk, de Europese markt is op dit moment natuurlijk dood. Uh, dus uh, wat dat betreft verder achteruit gaan... Uh, lijkt mij uh, niet, niet waarschijnlijk. Amerikaanse is in upswing... Uh, gaat beter. En daar gaan de uh, Oost-Aziatische bedrijven ook weer op, op inzetten. Natuurlijk uh, uh, heb ik oog voor de problemen die er op dit moment uh, zijn. Maar ik uh, zie dat meer als een goede correctie... dan uh, als het begin van een, van een crisis waar wij dus ook een behoorlijke klap uh, mee zullen krijgen. Want stel te zeggen, dus het scenario voor dat zwart is... Uh, dan heb je bijvoorbeeld het feit dat de Chinese economie... Uh, helemaal in zou storten. Nou, dan gaan ze hun schulden uh, terughalen in de Verenigde Staten. Ze gaan Amerikaanse bonds verkopen. Ze gaan investeringen terugtrekken. En dan heeft Amerika een bijzonder groot probleem. Maar ik denk niet dat daar op dit moment uh, reden voor ongerustheid over is. Een optimistische Rien Segers zijn de Aziatische Bedrijfsstrategie... aan de Hanse Hogeschool in Groningen. Meneer Segers, bedankt. Overigens zijn we benieuwd naar uw mening over dit onderwerp. Ga naar onze Facebookpagina en laat uw mening hierover achter. Listen to what the man said. Kent u het nummer nog van Wings? I don't know man We hebben de Sinfonie Orkest erbij gehaald. Paul McCartney en Wings. Wings heette het toen. Venus en Mars heette het album. And Listen to What the Man Said, dat was de single die in Amerika... en in Canada op nummer 1 bleef steken. Verder kwam die niet. En in Nederland, in de top 6 ongeveer. 39 jaar oud, zeg. Goeiedag. De Blijft hij wel of blijft hij niet? Die vraag bleef maar hangen boven de zeeuwse het polder. In 2005 werd al besloten de dijken door te laten steken, maar tot nu toe is er nog niets gebeurd. De politieke strijd is intussen wel geleverd, maar de landeigenaars liggen op dwars. Begin 2012 maakte de Gids.fm een serie over de Het Wiegepolder. En vandaag kijken we daarop terug en werpen we een blik op de toekomst. Met Kees de Pater van de Vogelbescherming bijvoorbeeld. Goedemorgen, meneer de Pater. Goedemorgen. Staatssecretaris Dijksmaar maakte deze week de definitieve plannen... voor de ontpoldering bekend. Uh, die moet beginnen in 2015 en die plannen liggen nu ter inzage. Hebt u al gebladerd door die ruim 1100 bladzijden? Nou, we hebben er vluchtig naar gekeken... maar we gaan het natuurlijk nog wel wat uh, intensiever en beter uh, bekijken. Het is inderdaad... Het het is een enorme hoop eh, pagina's, dus eh, dat heb je niet 1, 2, 3 eh, door. Maar we zijn wel eh, erg blij dat het nu eindelijk de ligt... Eh, en dat er een duidelijke weer een stap verder gezet wordt... richting natuurherstel van de Westerschelde. Aan de telefoon madden de feiten. Zij is woordvoerder van het comité Red Onze Polders. En ze heeft een akkerbouwbedrijf dat grenst aan de polder. Mevrouw de Feiten, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u de details al doorgenomen? Nee, wij hebben de details nog niet doorgenomen. En ik krijg strikt uh, heel veel vragen van mensen uh, hier van uh, hoe zit dat in elkaar en uh, hoe ga je dat doen. En uh, wij zijn van plan om uh, daar toch uh, zienswijze tegen in te dienen. En, uh, en de mensen die dit levige document te veel vinden om te bestuderen... om dat in een korte voorbeeldbrief duidelijk te maken... Ik ben benieuwd wanneer die verschijnt. Dan uh, begrijp ik tenminste ook wat er in die, uh, in die 1100 pagina's allemaal precies staat. Voordat we verder praten, eerst even een compilatie van onze serie uit uh, begin 2012. Colette van Nuenen die ging toen naar het verdronken land van Zaaiftingen... waar de Hetwiegen onderdeel van uit gaat maken als de ontpoldering eenmaal een feit is. Ze trok erop uit met de beheerder. Wij noemen dit altijd het Zeeuwse oerlandschap en eigenlijk meer dan Zeeuws. Alle lage gebieden uh, in Nederland die zijn in principe zo uh, op deze manier ontstaan En dan door inpoldering uh, in cultuur gebracht. Maar dit is eigenlijk het, het oerlandschap. Het stramien waar laag Nederland op geborduurd is. Ja, over een bruggetje. Het is nu nog redelijk droog hieronder. Maar als het dadelijk vloed wordt, dan uh, wordt dit een uh, flinke kreek, denk ik. Hè? Ja, kijk, je ziet ook dat er uh, slip aangevoerd is. Je ziet ook van die klompen... Uh, Veen die afkomstig zijn uit het voorland. Hmm. En dit, uh, ja, dit slik, ieder tijd wordt er een uh, nieuw laagje afgezet. Hè? Dus het komt steeds verder omhoog. Kijk, daar gaat de toren vallen. Ik zie hem. Ja. Steekt net de geul over. Ja. Ja. Nou, hier is. heb je meteen een van de meest typerende planten van het gebied. Dat is de heen. Ook wel zeebies genoemd. En uh, dat is een brakwatersoort. Die zul je verder richting monding... Vind je die nauwelijks meer in de monding al helemaal niet meer? Ga je verder de rivier op, dan vind je evenmin uh, deze plant terug. Het is een, een driekantige biezensoort. Lopen we eens naartoe, even kijken. Want ja. ik ben natuurlijk iemand die denkt, oh, er staat wat gras. Nee, kijk, voel je hem? Is echt uh, driehoeken heen snee. Oh ja, wat raar. Ja. Je bent nu in het schoren en dan zijn eigenlijk alle planten die zijn, uh, anders dan dat ze... Uh, ...binnen dijk zijn. Dit zijn allemaal planten die moeten min of meer tegen uh, brakwaterbestand zijn. En dat zijn er maar weinig. In het verdronken land van Savertien vind je niet een groot aantal verschillende planten. Ik denk niet dat het veel boven de vijftig ligt. Maar wat er groeit, die zijn wel stuk voor stuk uh, bijzonder... ...omdat ze aangepast zijn aan de bijzondere omstandigheden. Want groeit dit niet in het watergebied bijvoorbeeld? Nee, omdat het aard te zout is. Het kan en niet uh, tegen zout en niet tegen zoetwater. Het moet echt uh, brak water hebben. Ja, dat heb je met natuur. Hè? Heel meer je erover weet hoe leuker het wordt, hè? Ja, ja, ja. Dat... Uh... Dat kunt u niet ontkennen. Nee, zeker nee. Dit is een, gewoon een geweldig gebied waar je nooit uitgeleerd raakt. Hè? Omdat er zoveel verschillende diergroepen... Nee, de, al die bodemdiertjes ook die hier uh, in het slik zitten... Um, een honderd soorten vissen zijn er uh, waargenomen hier in het gebied. Enkele honderden vogelsoorten. Dus ja, je kan hier nogal wat uh, bestuderen. Ik ben zomaar niet klaar. In het zitten in het uh, woonhuis daarachter twee grote... Ja, wat zijn het? Voorraadloodsen? Uh, een aardappelloods en een uh, werktuigenberging en een uilenloods. Hoeveelste generatie bent u in dit huis? Ik ben de derde generatie en mijn zoon is de vierde generatie. Dus u gaat binnenkort plaats maken? Ja, dat heeft mijn grootvader gedaan voor mijn vader. Mijn vader heeft het gedaan voor mij en ook voor mijn buurt... om uh, plaats te maken voor mijn zoon. Over welk jaar hebben we het dan dat uw grootvader hier begon? Ik denk uh, dat u zoiets moet denken uh, in de dertige jaren. Dus toen bestond de Wiegenpolder al een jaar of uh, dertig ook, hè? Die is van 1903. De, de eerste boeren zijn in 1907 daar gekomen... om uh, een, een uh, akkerbouw- of veehouderij uh, te bedrijven. En daar was mijn grootvader ook bij. Die was de eerste? Die, die, die heeft daar geboerd. Weet zijn verhalen nog over hoe makkelijk of hoe groot zijn opbrengst was? Als ik daar nu met mijn grootvader over zou moeten spreken... dan zou hij zeggen, Ewaldjongen, de denk erom dat je die polder niet onder water laat zetten. Ik moet hem niet tegenkomen, denk ik, want zo, zo die reactie ook verwachten. Ja. Dat gaat hier in Zeeland niet gebeuren, dat er een dijk doorgestoken wordt... en dat er een polder onder water gaat. Want er zijn wel meer polders opgegeven, hè? bijvoorbeeld aan industrie... of aan uh, stadsuitbreiding of zo... En dan uh, hoor je niemand. Het bizarre is, uh, als je zo polder komt, dat is één brok natuur. Maar het, het gaat erom, welke waarden wil je daaraan hechten? Hoe wil je dat benoemen? Is nu schorren en slikken, is dat belangrijker voor de mensheid... dan een mooi polderlandschap met heel veel biodiversiteit? Ja. Want u bent er geweest in de polder. U hebt het met eigen ogen kunnen zien... Mooie, populiere lanen, verspreid over de polderbosjes. Eh, er zitten oude kreekrestanten in, met rietkragen eromheen. Wat wil je nog meer? Maar als er op andere plaatsen eh, woonwijken moeten komen... Of, of industrie, dan worden polders wel verkocht. Dus kennelijk is dat een andere emotie. En, nou, Ik zeg het net, dat is een andere emotie. En eh, dan heeft het een, een doel ook, hè. Nu kun je wel zeggen, natte natuur is belangrijker dan, dan groene natuur. Maar wie zegt dat? Daar kun je heel lang over discussiëren wat nu het belangrijkste is. Als je al landbouwgrond in wilt nemen voor uh, natuur uh, vooruit te helpen... dan begin je niet met de beste landbouwgrond... waaruit uh, op een makkelijke manier hoogwaardig voedsel groeit. Dan ga je naar de marginale grond... waar je heel veel uh, uh, meststoffen moet gebruiken... om überhaupt al aan planten kunnen laten groeien. En daar, in, in een polderlandschap met vruchtbare klei... groeien die gewassen, dat voedsel voor mens en dier... groeit uh, heel makkelijk. D dat is een economie. En als je daar schorren en slik van maakt... dan weet je dat dat geen neuren oplevert. Hè? Ja. Als je het goed wil doen, moet je er nog geld in stoppen... om, om, om, om 300 hectare om dat in stand te houden. Ja, ze zeggen dan, het levert uh, geld op aan de recreatiesector, hè? Nou... In een, een, een schorre en slikken gebied daar, daar kun je hooguit twee à drie uur in vertoeven. En er, dan word je rondgegidst en dan heb je een hele leuke dag... om door de modder en de slik te banjeren. En, en soms vallen er mensen, dat geen maar leuk. Maar als je dat eenmaal gedaan hebt, dan duurt het weer de hele tijd... Hoor, voordat je zegt, dat gaan we nog eens doen. Al oh, dus Ewald Baken, dat is een boer in de Het Wiegepolder... en daarvoor Gil Jacobissen. Hij is van het eh, landschap en eh, de, de beheerder van het verdronken land van Saftingen. Ik praat verder over die Het Wiegepolder... met Kees de Pater van de Vogelbescherming, zoals gezegd... en Magda de Feiten, woordvoerder van het comité Red Onze Polders. Meneer de Pater, bent u blij dat het kabinet... uiteindelijk een besluit heeft genomen tot eh, ontpoldering? Uh, nou, Eigenlijk ze dat besluit natuurlijk al veel eerder genomen. Dat is natuurlijk eigenlijk in 2005 al genomen. Maar daarna is het enorm gaan rommelen en een bestuurlijke wanorde geworden bij de overheid. Maar goed, we zijn inderdaad blij dat het nu in het regeerakkoord is opgenomen. Dat in ieder geval de helft van de afspraak die er gemaakt is voor het natuurherstel gerealiseerd gaat worden. En hoeveel, hoeveel hectare hebben we dan? Uh, dit gaat om ongeveer 300 hectare. En dan uh, moet er ook nog 300 hectare gerealiseerd worden in het middengebied. Uh, maar we zijn inderdaad blij dat er nu de volgende stap gezet wordt... in het natuurherstel van, uh, van de Westerschel. Maar maakt dat veel uit, die 300 hectare? Dat is ja, dat toch veel, nou ja, dat maakt kan je zeggen. Uh, maar het maakt wel veel uit. Er wordt hiermee toch weer een stukje meer ruimte gegeven aan, uh, aan de rivier. Er ontstaat hierdoor weer meer platen, slikken, uh, kreken... waar vogels uh, kunnen forageren. Het sluit heel mooi aan op uh, de Prosperpolder... die uh, in België wordt ontpolderd, waar ze eigenlijk al zo goed als klaar zijn. En het sluit heel mooi aan op het verdronken land van Saaftingen. Dus ja, ja, het maakt veel uit en het is ook. Uh, er werd net gezegd van ja, een polder is ook natuur. Is een beetje alsof je uh, zegt van uh, een palmolieplantage is ook natuur, ja, het is wel uh, terwijl je heel daar een troep polders. Nee, heet? dat is eigenlijk niet zo gevaarlijk nee? nee, want je hebt hier over hele unieke estuarine. dus een open gebied, open getijdengebied, natuur. Uh, en dat is, dat is echt bijzonder. Dat is voor noordwest-Europa is dat een zeer bijzonder gebied. Maar je verdient er geen euro aan, nee. werd net gezegd. Nou, dat valt ook nog te bezien. Uh, kijk, recreatie is, een, uh, is ook een hele belangrijke sector in, uh, in Zeeland. En je spreekt over een heel klein percentage van de landbouwgrond. Mevrouw De feiter, woordvoerder van het comité Ret Onze Polder, zoals gezegd. Hoeveel boeren zijn de dupe van het ontpolderen? Er zijn ruim 25 boeren die uh, de dupe zijn van het ontpolderen daar uh, die uh, gedeelte uh, en die pachten. Het zijn klein gedeelte, het zijn groot gedeelte... En tot onze grote uh, ja, teleurstelling ook heeft de gedeputeerde ons gezegd, uh, wat wel beloofd was in de hoorzittingen, dat er compensatiegrond aangeboden zou worden en die is daar niet voor aardig. Dat betekent dus dat die boeren uh, heel erg beperkt worden in hun bedrijfsvoering. En er is ook geen geld aangeboden ter compensatie? De, de wordt er wordt natuurlijk wel een uh, uh, gedeelte uh, geld aangeboden. Maar als er geen grond beschikbaar is, kan je geen andere grond kopen. Dus dan word je wel heel erg beperkt in je bedrijfsvoering. Je, je bedrijfseventaris is afgesteld op een aantal hectares. En dat uh, vermindert dan. Zij dus dan moet je een, gewoon al met, met je pensioen minder. eigenlijk op deze leeftijd al. Hè? En dan krijg je geld binnen en dan ga je rentenieren. Ja, maar weet u wat? Dat geld dat uh, voor uh, uh, natuur is uh, heel beperkt. Dat is helemaal niet zoveel. Wat je anders uh, in de vrije verkoop wat mee, meer zou kunnen krijgen. Want dan wordt het, als het meer wordt, dan wordt het weer aangemerkt als staatssteun. Dus dat is heel uh, beperkt en ja, het is gewoon heel problematisch wat er in de weer gebeurt voor de boeren. Dus de boeren krijgen weinig geld per vierkante meter als je dat vergelijkt met uh, normale landbouwgrond. Blijft u zich verzetten tegen het besluit om te gaan ontpolderen? Wij blijven uh, ons zeer verzetten tegen uh, het besluit om te ontpolderen. Dat is ook wat meneer de Pater zegt. Er staan al 300 hectare in de lijst. En die wil de vogelbescherming ook heel graag ontpolderen. Gelukkig is de provincie Zeeland. Uh, Denk daar wat anders over. Ja, maar die zijn wel vaker tegen geweest, de provincie Zeeland. Ja, daar heeft de gedeputeerde ook gezegd: wij blijven tegen het ontpolderen. Maar goed, uh, dat is een moeilijk, uh, moeilijke zaak. En uh, het is als ik nu ook iemand weer hoor praten. en. Uh, ja, dat, dat heeft dat op mij ook een uh, behoorlijke uh, impact, moet ik zeggen. Want het is gewoon zo triest wat er gebeurt. He, de meneer de pater praat over een mooi natuurgebied. Maar hij, wat ons aangedaan wordt als, als belanghebbende in die pool. Dus het zij dat je er woont en werkt. Ja, dat, dat, dat kan je moeilijk op schrijven. Dat is... Maar uw boerderij zit naast de het wij wonen, wij wonen in het middengebied, dus als, uh, als meneer de, de plannen van, volgens meneer de pater zo doorgaan... is bij ons ook voor 80 ons hele bedrijf uh, onder water. Maar op het moment dat die 300 hectare nu uh, binnenkort onder water gezet gaan worden... dan heeft u er dus nauwelijks last van, of niet? Daar heb ik uh, qua bedrijfsuitvoering uh, niet direct last van... Wat wel gebeurt is als er zoveel hectare onder water gezet wordt... want uh, ja, wij weten dat er in de plannen... nu wordt over 600 hectare gepraat... dat daar nog, uh, nog wel een duizend of 2000 hectare meer gewenst zou zijn. Dan worden wij hier allemaal ontzettend uh, beknebbeld in onze bedrijfsvoering. Want dat heeft ook te maken met uh, toevoegleveranciers... En... Ja, maar u gaat nu al een al zienswijze was. indienen tegen de plannen die er nu liggen? De zienswijze is een eerste vorm van protest. En dat kan dus uh, ja. de uitvoering een beetje opschorten. Maar waarschijnlijk gaat het toch gewoon door? Hè? Nou, we, dus iemand die mij een mail stuurde. die zei dat er één zei niet ontpolderen. dat er twee wel ontpolderen. Dus we wachten dit volgende kabinet af. Want dat zegt misschien wel niet ontpolderen. Dus u hoopt dat het nog tot het volgende kabinet uh, kan ja, worden uitgesteld? Zeker, zeker, ja, zeker, zeker. Ja. Ja. En gaat u, doorhaan, gaat u ja. verder nog actie voeren? Ja, wij gaan uh, op 10 september eerst uh, de inloop in uh, Hulst. Dan laten we het dan te kijken staan. Ik heb uh, bezwaar gemaakt bij de communicatiedeskundigen dat dat een inloop is. Want ik heb al verschillende keren een inloop bezocht hierover. Uh, op polderplannen. Ja. En dat blijkt dat de mensen die daarbij staan... Uh, niet helemaal uh, deskundig zijn op dat gebied. Maar de gemeente Hulste organiseert dus een inloopavond... en dan uh, kunt u de plannen nog een keer bekijken... voor zover ja. u dat niet gezien heeft op internet of uh, ja. gekregen heeft van de ministerie. Ja, en wij we dan de, de, de mensen op om... Uh, om te komen en wij willen aan onze voorbeeld uh, briefzinswijze vragen... Vraag mensen dat te onderschrijven. En dan kunnen wij dat zo indienen. Meneer De Pater, nogmaals van de vogelbescherming. verwacht u Amelisweerd-achtige toestanden daar? Uh, nou, nee, niet direct. Kijk, dat is ook een beetje een rare vergelijking. Want in Amelisweert kwamen de mensen in protest tegen natuurvernietiging. En hier gaat het om natuur creëren. Dus het is een beetje een soort omgekeerde situatie, maar dat uh, verwachten we niet, uh, niet meteen. Uh, nee, wat ik, uh, wat ik verwacht is dat uh, nu na zoveel jaren vertraging eindelijk een start gemaakt gaat worden. Uh, goed, ik we weet allemaal dat het nog wel een jaar of vijf, zes zal, uh, zal Zo lang duren. Hoor. Nou, ik denk dat de, de, de, als je reëel bent voordat de eerste spa de grond in gaat... of in ieder geval het plan gerealiseerd gaat worden... dat gaat nog wel een aantal jaren duren. Maar we verwachten dat nu gewoon deze gepolder omgezet wordt... in, uh, in hele unieke getijden. Maar als het Natuur. nog vijf, zes jaar gaat duren, dan heeft mevrouw gelijk. Dan uh, kan er een volgend kabinet wel anders over gaan oordelen. Ja, dat kan. Dat kan gebeuren. We achten die kans nu wel heel klein hoor. Want uh, met zo'n rijksinpassingsbesluit, uh, zo'n plan Sorry. te inzagen... zo heet dat, uh, zo'n mooie dure naam... Eh, dat is toch wel een forse stap eh, verder. Maar eh, je moet niks uitsluiten. Eh, dat, eh, dat klopt. Maar wij zullen daar zeker eh, vinger aan de pols blijven houden. Voelt u wel mee met de boeren? Weinig compensatie, zo te horen. In ieder geval geen eh, landbouwgrond ervoor terug. Nou ja, kijk, natuurlijk begrijp ik de positie van, van, die, van de landbouwers. Maar zoals in de vragenstel in het, in het stukje ervoor ook al gezegd werd, kijk, het is niet anders dan als er een industrie of een woonwijk of weet ik wat komt. En dan hoor je al dit soort geluiden, dan hoor je al dit soort geluiden niet. Eh, kijk, Natuurlijk moeten de mensen die daar zitten goed eh, gecompenseerd worden. Eh, maar wat, eh, wat mevrouw De feiten een beetje overslaat... is dat het is een plan van 600 hectare Dat is een compromis waarin, eh, wat heel zorgvuldig is opgesteld. En waarin ja, het vooral de, de, de het de compromis... Zijn daar nooit zou ik even geweest. mogen uitpraten. Waarbij het compromis vooral van de kant van de natuur komt. Want eigenlijk zouden 1500 hectare nodig zijn. We hebben gezegd, oké, okay, 600 hectare, maar dat is het dan ook. Mevrouw De Feiten, wat wilde u nog zeggen? Ja, ik denk dat meneer De Pater toch niet goed begrijpt wat voor een impact het heeft op mensen. En ook uh, dat hier de hele omgeving, dat die echt in opstand is. Want er gaat best wel wat gebeuren. Er zijn best mensen die heel, uh, heel boos zijn. Dus u moet het uh, niet onderschatten wat hier gebeurt. Mevrouw De Feiten, we gaan nog meer horen van u en de uwe. U bent woordvoerder van het comité Red onze Polder... En Kees De Pater is van de Vogelbescherming. Heel hartelijk dank voor dit gesprek. Ja, graag, graag gedaan. U. Het is Radio 1 Radio 1 inderdaad en het is één minuut over half twaalf. Nederlandse binnenvaartschippers zijn de acties van Duitse sluiswachters helemaal zat. Volgens Koninklijke Schuttervaart, de Belangenvereniging van Binnenvaartschippers, zijn de stakingen onverantwoord. Duitse sluiswachters protesteren tegen de plannen om een groot deel van de sluizen in Duitsland te automatiseren. Daardoor staan 12.000 banen op de tocht. Frankrijk vindt dat de internationale gemeenschap met kracht moet reageren... als blijkt dat gisteren in Syrië gifgas is ingezet tegen burgers... Minister van Buitenlandse Zaken Fabius zei dat hij niet denkt aan het sturen van troepen, maar als de VN-veiligheidsraad niet tot een besluit komt, moeten naar andere wegen worden gezocht, zei Fabius. Verder gaf hij daarover geen details. Het afscheidsfeest voor prinses Beatrix is uitgesteld naar begin volgend jaar. Feestelijkheden in Rotterdam stonden gepland voor 14 september, maar het Nationaal Comité Inhuldiging vindt het niet gepast om het feest zo kort na het overlijden van prins Frizo te houden. Een nieuwe datum wordt binnenkort vastgesteld. En de Amerikaanse acteur Wentworth Miller heeft een uitnodiging... voor het internationaal filmfestival van Sint-Petersburg afgewezen. Hij protesteert daarmee tegen de behandeling van homo's in Rusland. Miller speelt de hoofdrol in de Amerikaanse televisieserie Prison Break. Hij is zelf homo en komt daar nu voor het eerst vooruit. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Jorot het Megens. Het Met Felix Murders. Er stond vanochtend nog een berichtje op teletext, Dit is er nu vanaf, zie ik. Maar dat was nogal een fascinerend verhaal. Het is een man zonder heugen die op zoek gaat naar zichzelf in Zweden. En dan gaat het om de Amerikaan Michael Boatwright... die begin dit jaar bewusteloos in een hotelkamer werd aangetroffen. En sinds dat hij uit coma is, spreekt hij alleen nog maar Zweeds. Dan blijkt uit zijn papieren inderdaad dat hij tussen 1981 en 2003 in Zweden heeft gewoond. En volgens een Amerikaanse arts heeft hij dissociatief geheugenverlies... Met een bezoek aan Zweden hoopt hij zijn geheugen weer helemaal terug te krijgen. Aan de lijn is Marco Jelicic. Hij is forensisch neuropsycholoog aan de Universiteit van Maastricht. Meneer Jelicic, goedemorgen. Uh, goedemorgen. Wat is dat precies, dissociatief geheugenverlies? Ja, het idee daarachter is dat uh, mensen iets heel ergs hebben meegemaakt. En dat is zo erg voor die persoon dat hij dat eigenlijk gaat vergeten. Dat is het idee daarachter. Uh, uh, het is een tamelijk omstreden begrip, is het? Ik zelf geloof er niet zo in. in uh, dissociatief geheugenverlies. dat je door, door het meemaken van een ernstig trauma. of een ernstig psychologisch trauma. dingen kunt vergeten. Maar goed, sommige, sommige medici. Die, die, die, die, die menen dat het bestaat, ja. Maar toch is deze man een deel van zijn geheugen kwijt. Zijn levensverhaal. Hoe kan dat dan? Uh, nou ja, als je mij vraagt. Um, kijk, hij, hij, hij, ik heb net toevallig deze zaak even opgezocht op het internet. Uh, hij, hij, ont, hij is ontwaken uit een. Uh, uit uit, uit, uit een coma en dat, dat doet eigenlijk vermoeden dat er iets mis is met zijn brein. Het kan best zijn dat die man een klap op zijn hoofd heeft gehad of dat hij uh, een herseninfarct heeft gehad of iets dergelijks. Dat er iets mis is met zijn brein en dat daardoor de hersengebieden die betrokken zijn bij het ophalen van, de, van, van, van autobiografische herinneringen, dat die hersengebieden niet meer goed functioneren. Nou, dat zullen dus die dat artsen is... toch wel onderzocht hebben? Of hij een klap op zijn hoofd heeft gehad dan wel of er iets mis is met zijn brein? Uh, je mag hopen van wel, alleen dat is soms moeilijk, uh, moeilijk te, te onderzoeken. Dan moet je iemand uh, uh, in een MRI-scanner uh, leggen en dan moet je echt uh, precies op zoek gaan naar, naar de hersengebieden waar, uh, waar het mis kan zijn gegaan. En ik weet niet of dat, dat bij deze man is, is gebeurd. En, en soms uh, uh, kun je ook niks zien in het brein. Hè? Dus iemand die kan een klap op zijn hoofd krijgen, die kan daardoor uh, uh, kleine hersenbeschadigingen krijgen die, die wel een enorme impact hebben op het geheugen. En Dat hoeft niet op een scan zichtbaar te zijn. Uh. Ik zie altijd van die patologen en van die televisieseries... die kunnen dat perfect ontdekken. Ja, maar dat is CSI, dat is, dat is Hollywood. <laughs> ja. is dat, uh, daar moeten we ook niet heel veel waarde aan hechten, aan, aan, aan, aan dat soort series. Maar gebeurt het nou vaker dat mensen hun geheugen verliezen? Het komt, het komt soms voor, niet heel vaak. Uh, uh, en, en meestal is het dan toch echt het gevolg van, van een hersenbeschadiging. Uh, dus het komt voor, maar, maar het is een heel, heel zeldzaam fenomeen. Als je het veel gedronken te... hebt, dan ben je wel een gedeelte van je geheugen kwijt. Soms, ja, he? precies. precies. Ja. Maar dan, dat heeft ook, he, die alcohol die heeft ook een effect op je, op je hersens. En die zorgt er dus voor dat je, dat je, dat, dat, dat je dingen kwijtraakt. Uh, ja. is, is er een bepaalde plek waar je herinneringen zitten in het geheugen? Ja, die, zijn zeker. Er zijn zeker plekken in het, in, het, in, in, het, in, het, in het brein waar het geheugen zit. En als we het hebben over het ophalen... of het opdiepen van autobiografische herinneringen... dat zit... Zoals, dat zit dan, wat we dan noemen, in de rechter frontaal kwap. Uh, en als je daar dus een hersenbeschadiging hebt... dan, dan kan het dus zo zijn dat je, dat je niet meer in staat bent... om autobiografische herinneringen op te halen. Dingen die je hebt meegemaakt in je verleden, om die op te halen. En ik vermoed eigenlijk dat dat bij deze man aan de hand is. Nogmaals, ik ken deze, deze meneer alleen nee. van, van het internet. Ik ook niet, dus, uh, ik ken ja. hem ook alleen van het internet. Ja. Ja. Maar hij gaat nu terug naar Zweden om zijn geheugen weer terug te vinden. Opnieuw op te vragen. Maar daar gelooft u dus totaal niet in. Nee, het rare is ook, dit, dit is een Amerikaan. Die wakker werd uit coma. Hij sprak alleen nog maar Zweeds. Terwijl, Zweeds is eigenlijk zijn, zijn, tweede, zijn tweede taal voor die man. Hè. Zijn ja. moedertaal is, is, is Engels. Dus het is raar dat hij het Engels helemaal kwijt is... en het Zweeds nog wel kan herinneren. Ja. Want je zou denken dat, dat, dat, dat, hè, dat dingen die je het eerst hebt geleerd... en dat blijkt ook wel uit onderzoek bij, bij mensen met dementie... Hè, dingen die je het eerst hebt geleerd... die raak je het laatste weer kwijt als je dus leidt aan dementie. Dus het is raar bij deze man. Wat ook nog het geval kan zijn bij, bij, bij dit soort lieden en daar hebben we ook wel wat, wat voorbeelden van... is dat deze mensen eigenlijk uh, de boel bedriegen. En dat kan bijvoorbeeld, het kan bijvoorbeeld gaan dat mensen heel ja die willen... heel graag Medische aandacht hebben. Een het, het, het, het, het soort gelijk voorbeeld en voorval uh, was bijvoorbeeld die, die pianoman hè, van een aantal jaar geleden. Die pianoman die deed ook alsof hij zijn geheugen die kwijt was. Die kwam in Engeland aan, geloof ik. Hè? Ja, die kwam, uh, die, ja, die deed dus alsof hij zijn geheugen kwijt was. En uiteindelijk was er niks met die man aan de hand. Uh, had hij had dit allemaal gefaked. En we weten niet precies waarom die pianoman het heeft gedaan, maar, maar, maar, maar misschien wel omdat hij aandacht van medici uh, wilde hebben. En deze man wil wellicht een ticket naar Zweden. Uh, ik heb op internet gezien dat iemand anders voor hem een ticket naar Zweden heeft, uh, heeft gekocht. Dus dat heeft hij niet uit eigen, uit eigen, uit eigen zak hoeven maar te betalen. Maar normaal gesproken als iemand zijn geheugen kwijt is, dan blijft dat ook zoek. Ja, als, als iemand zijn geheugen kwijt is door, door, hè, omdat er iets mis is met zijn ja. brein, ja, dan kun je er weinig aan doen. Hè? Dan is die, die hele machinerie, die werkt niet meer. En dan kun je mensen naar Zweden sturen, je kunt, je kunt ze onder hypnose brengen. Je kunt dan alles en nog wat bij, met die mensen doen, maar het, komt, het, het, het geheugen komt gewoon niet meer terug. Hè? De, de, de, de, de, de, het brein is, is, is dan defect en, en, en het mechanisme om, om, om herinneringen op te halen, ja, dat werkt dan niet meer. Hartelijk dank, Marco Jelicic. Hij is oh, forensisch neuropsycholoog aan de Universiteit van Maastricht. Is dit train? Ja, yeah, dit is train. De Amerikaanse band, Bruce is uh, Train is de band... en ze zijn al toe aan hun zesde studioalbum. California 37 heet dat album en daarvan was dit nummer afkomstig. Radio Vaste luisteraars van deze zender kennen hem als presentator... van het Radio 1-journaal in de middag. En daarin heeft hij ook een rubriek over Twitter... die na de zomerstop weer is begonnen. Met Simone Wijmans praat hij over zijn eigen leven online... De webwereld van... Tim Overdiek, 9500 nog wat volgers op Twitter. Eigenlijk wel de hele dag ben ik online. Uh, altijd ligt er wel een apparaat, een iPhone of een iPad of een laptop... die ergens ligt te slingeren op mijn werk. ben ik eigenlijk altijd online. Nou, je hebt een eigen Twitter-rubriek in het Radio 1-journaal. Het Overdiek op Twitter. Wat is het idee daarachter? Ik ben elke dag op zoek naar mensen die iets over of langs, of boven, of onder het nieuws willen vertellen. Iets wat in zijn of haar wereld speelt. Iets opmerkelijks, iets ergelijks, iets waar ze zich boos over maken. Of puur hard nieuws. En dan ben ik op zoek niet naar de usual success. De, de, de mensen die door de redactie worden gezocht... maar door mensen die echt met, vanuit hun authentieke beleving... iets over dat onderwerp kunnen vertellen. En wat is de meest geslaagde aflevering van Ed Overdiek op Twitter... tot nu toe, vind je zelf? Op de dag dat bekend werd dat de NSE mensen afluistert... dat niemand meer veilig is op internet... stelde ik de vraag via mijn account @overdiek: is het mogelijk om jezelf onzichtbaar te maken? Ik kreeg heel veel reacties op van mensen die er allemaal heel veel verstand van hebben... maar ook van een vrouw die zei... mijn man zit niet op internet om die reden. We halen mevrouw Kik er even bij. Goedemiddag, mevrouw Kik. Is, is uw man wel van deze wereld? Ja, toch wel. Alhoewel oh, het soms natuurlijk wel praktische problemen opleveren, ja? maar hij, staat wel, um, hij doet wel gewoon met alles mee. Alleen ja, ik doe de dingen voor hem. Want hij, hij wil niks, Daar helpen. Oh, dus dat is een beetje flauw natuurlijk. Dus als hij iets wil opzoeken op internet, moet u het klusje opknappen. Maar hij nee. er zo'n gauw op in de, in de gemeentegids of in de Gouden Gids... en dan kijken we wie het snelst is. En, ben en meestal mezelf. ben ik natuurlijk het snelste. Nee, nee, ik ben het snelste altijd. En dat was een combinatie van in de zijlijn van het nieuws... een heel bijzonder verhaal horen van twee authentieke sprekers. Geen bekende mensen, maar iemand vanuit hun eigen ervaring zoiets uh, toelichten. En als presentator van het Radio 1 Journaal ben je natuurlijk continu met nieuws bezig. Wat zijn jouw belangrijkste nieuwsbronnen online? New York Times, BBC... Vaste prik heb ik abonnement op op de New York Times, um, NOS, uh, NPR, de Amerikaanse radio. En dat is wel zo'n beetje, dan, dan kom je er wel. Financieel dagblad heb ik een abonnement op. Naast de gewone papierenkrant, die ik wel elke ochtend per se nodig heb. Een ja. um, aantal jaar geleden is jouw vrouw uh, overleden in een verkeersongeval. Je hebt daar een boek over geschreven en je blogt er nog steeds over. Uh, nou, het blog: ja. Diary of a Widower. Dot com is gewoon de publicatie van het boek. Het boek was een dagboek van het eerste jaar na haar overlijden. Dus wat ik elke dag doe, is een passage uit het boek op de blog zetten. En het totale boek, het totale blog, ook beschikbaar maken als boek. En krijg je daar nog steeds veel reacties op? Ja, echt. Ja, het, het grappige, of het grappige, tragische, is dat dat rauwe op het verlies van een geliefde universeel is. Dus wat ik meemaak, maak andere mensen mee in het buitenland of in Nederland. En dan krijg je heel veel herkenbare reacties van mensen die je helemaal niet kent. En dat is dan ook wel weer heel bijzonder... dat je dat via de sociale media kunt, kunt benutten. Dus dat is nog steeds inderdaad via Twitter, via Facebook... komen mensen nog bij jou over dat verhaal? Ja, hoewel ik het wel probeer te beperken tot wat er op het blog staat. Ik hoef niet per se contact met mensen, maar uh, je zendt het... En, en mensen ontvangen het en doen er hun dingetje mee. En als het nou niet over nieuws gaat, wat doe je dan online? Oh, ik kan me heerlijk verliezen in uh, de meest uh, nutteloze dingen online. Uh, op YouTube kan ik uh, echt van het een naar het ander uh, gaan... op een nieuwsblog beginnen en vervolgens op een boomgaard... waar iemand uit de boom valt, belanden. Uh, ik, ik kan, ik, op, als ik televisie keek vroeger, dan kan ik echt uren kijken... naar de, de, de wildste achtervolgingen door de politie. Uh, zoals ik me nu uh, kan bescheuren om filmpjes op geen stijl. Dumpert is een heerlijke afleiding. En muziek online? Uh, ik heb een abonnement op Spotify, maar daar ben ik zelf amper op. Mijn oudste zoon heeft het wachtwoord en die heeft het helemaal geclaimd. Mijn jongste zoon die kijkt heel veel op YouTube. Die heeft ook kort geleden de gitaar weer opgepakt, de elektrische gitaar, dus die kijkt heel veel naar de Arctic Monkeys. En dan het grappige van dat online gebeuren, is dat je ook via allerlei instructiefilmpjes uh, kunt leren spelen. Dus wat hij doet, hij is 13 jaar, leert zichzelf gitaar spelen. En dan zitten we bijvoorbeeld samen naar YouTube filmpjes te kijken... van de Arctic Monkeys op uh, Glast Glastonbury. En dan kan hij heerlijk meespelen. Maar wat, wat vind je een mooi nummer van de Arctic Monkeys? Uh, Riot Van. Rustig nummer, niet die keiharde rock van de Arctic Monkeys. En ook een nummer wat mijn zoontje dan zo heerlijk kan meestrummen. So rolls a riot van and sparks excitement in the boys. But the policemen look annoyed. Perhaps these are ones they should avoid. Got a chase last night from men with truncheons dressed in hats. We didn't do that much wrong Still ran away though For the laugh Just for the laugh And please just stop talking Cause they won't find us If you do Oh those silly boys in blue Well they won't catch me and you Have you been drinking sun don't look old enough to me. I'm sorry, officer, is there a certain age you're supposed to be? Cause nobody told me. An overhaul's the riot van, and these lads just wind the coppers up. They ask why they don't catch proper crooks. Get their address and their names took But it couldn't care less Staat het on the chin, artik monkeys, inderdaad, een heel rustig. Nummer. Het gaat over de bandleden die op 14 jaar leeftijd nog wel meededen aan allerlei qua jonge spelletjes. En uiteindelijk werden opgepakt door de politie en werden gegooid in een riot fan. Hey, we hebben hem. Een favoriet van radio 1 presentator Tik. Tim Overdiek. Alle besproken links staan zoals altijd op de website. Je hebt niet meer elke 10 meter een deur, je hebt elke 100 meter een deur. Het zijn een soort rode donders. Ja, het is gewoon een mooi stukje techniek wat hier staat, maar eigenlijk wat er, wat er omheen gebouwd is eigenlijk ook wel een heel mooi uh, ja, stukje kunst. Pas als je dichtbij komt zie je dat, je dat er tralies voor zitten. Het heeft ook mee te maken dat de zich geleidelijk aan is ontstaan en de sporen van die eeuwen hier te zien zijn. Wie via de A7 of de A28 de Ringweg van Groningen oprijdt... die ziet het gebouw al snel liggen. Het hoofdkantoor van de Gasunie. Een schoolvoorbeeld van een opvallend stadsgezicht. Maar wat is het verhaal erachter? Verslaggever Robert-Jan Boy gaat kijken met journalist Theo van Oefeld, die een boek heeft geschreven over beroemde gebouwen in Nederland. Ringwest, Groningen-Westcentrum, Winsum. Ringweg loopt nog een klein stukje door. Richting, wat staat daar... Uh, hoge Zand, Delfzeil. De en links... En daar is het, hè? Een bijna een soort bakstenen berg. Veel rood, veel oranje. De Aperots. De Aperots, een van de bijnamen. Het hoofdgebouw van de Gasunie. Slank, bochtig, Heel gevormd. blauw, blauw baksteen, geel, baksteen. rood... Raampjes, kijk hier links. baksteen en veel blauw van het ja, gras. Ja, ja, ja. Wat grote gebieden aan de onderkant. Jongen, jongen, jongen, jongen. Ziet er inderdaad heel bijzonder uit. Het is een uh, mooi, grillige gevormd gebouw. Een van de bijzondere gebouwen in Nederland. Uh, in 2007 ook door de Trouwlezers uitgeroepen het mooiste gebouw van Nederland. En hoe lang staat het er? Het staat sinds uh, 1994, dus bijna 20 jaar. We vermoeden dat Theo van Uvel er eerder is geweest natuurlijk. Ik ben daar uh, in het verleden vaker geweest. Dat dacht uh, ik wel. En ook om het interieur te bekijken. Dat is ook heel, van binnen heel erg mooi en bijzonder. Nou, we gaan eens even kijken waar het schip strand deze waar, keer. Waar we kunnen komen. Ik ga hier naar rechts, ja. dan ergens naar links. Dan naar links, naar links de onderdoor, denk ik. En dan weer terug, een klein stukje. Dan zijn we op het papier. Juist. Ja. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. We komen even kijken naar het gebouw. Mooi, hè? Schitterend. Het torent boven ons uit. Kunnen we even kijken? Wacht even, maar alleen de buitenkant bekijken. Ja, doe de slagboom even open. Jij ja, kunt je die auto er eens pakken? Prima. Zou die ons Zij zien? Zou, zou die ons gezien zien hebben? Ik weet het niet, maar we mogen in ieder geval een stukje verder. Ja. Maar blijkbaar mogen we alleen de buitenkant bekijken. Terwijl de binnenkant ook heel bijzonder is. Ja. We gaan kijken hoe ver we kunnen komen. Maar ik begreep eerder van jou dat het een soort openbaar gebouw is, toch? Nou ja, openbaar. Het is een gebouw waar je beneden... in ieder geval een prachtig uh, zicht krijgt op de constructie binnenin. Ja. Met een enorme mooie trap die naar 16 verdiepingen hoog gaat. En het is heel spectaculair om te zien. Dus het zou mooi zijn als we daar even een blik op kunnen werpen. Kijk, het mooie is dat uh, qua architectuur... het niet echt een Gronings gebouw is. Nee. Maar qua baksteen wel. En de baksteen... De rode baksteen komt uit deze ja. streek. Verwijst naar uh, de manier waarop in Groningen al sinds 1200 met baksteen wordt gewerkt. Ja. En dat is wel heel mooi hierin verwerkt. Ja. En wat, wat gebeurt er eigenlijk in het gebouw? Het is een uh, transportgebouw van gas. Dus beneden zitten ook de grote geheime kamers waar de gastoevoer voor de regio wordt uh, gecontroleerd. Daar ja. zouden we in ieder geval niet in mogen. Morgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Vara Radio 1. Kunnen we even in de hal kijken? Nee. Even wat verder komen. Ik mag het nee, wacht het Zegt u? U wilt iemand spreken? Nee, we komen even kijken naar het gebouw voor een reportage. Nee, mag ik in het gebouw laten? Maar even gewoon erin hier. Eén meter verderop, even langs de, de deur. Ik mag even laten. Ook niet hier in het halletje. Nee. Nou, we doen niks. We laten de boel ook niet verzakken. We zullen het niet stampen. Nee, maar ik dat het niet toelaten. Ik kan. Ik proberen te vragen of hij meegaat met u. Ja? Kunt u eens bere iemand bereiken? Nou. Proberen voor u. Fijn, dank u wel. Ja, om tegenwoordig spontaan ergens te binnen te komen. Dat is niet echt gasvrij meer. Dat hebben we gaat overal gemerkt gaat. gedurende deze reportagereeks. Dat is niet meer uh, gewoon. Je komt er niet meer binnen. Wat is er gebeurd je met weet. Nederland? Ja, we zijn uh, heel veilig alles achter slot-agenda aan het zetten. Maar zo, zoiets moois als dit zou je toch even willen laten zien, zou ik denken. Het wantrouwen heerst toch een beetje het overal? Het wantrouwen is uh, aanwezig. En het is jammer, want het is een prachtig, prachtige hal... die je echt even moet ondergaan. Door de kleurrijkdom, ja. door de constructie die heel erg bijzonder is. Ja, ja dat moet je laten zien aan de mensen. Zijn komt iemand bij? Komt komt iemand ja? Oké. Okay. Dank u, vriendelijk. We kunnen verder. We worden begeleid door mevrouw Gorter. We gaan nu een... Is het een, een radioopname? Of is het uh, gewoon voor de grap? Nee, het is een radioopname. Dat is niet voor de grap. Oh. Nou. Moet hier doorheen, hebben gaan. aan. Hupsakee. Door een soort uh, draaideur. Oh, even, even, want... Zo. Even naar boven kijken. Ah, oh, kijk, je ziet helemaal de trap naar boven kronkelen. draaien. blauw draaien. Ja, ja. Hij draait ja. steeds een 4,5 graad, zodat hij uiteindelijk 50 graden is gedraaid. En de trap heeft de kleuren van de regenboog. Het begint hier aan met roze en het eindigt bovenaan helemaal in het blauw. Ja, er zijn veel planten aangebracht overal, zie Heel ik. Heel veel groen. Dat hoort u ook bij de antroposofie van het gebouw. Het gebouw wat echt zich uh, als een soort derde huid om uh, de mens heen wil uh, scharen. Dus naast je eigen huid en je kleding heb je ook het gebouw wat zeg maar, zich voegt naar je. Daarom heeft het ook al die grillige vormen. Want een mens heeft ook geen rechte vormen. Dus het is ook een gebouw met heel veel hoeken. Er zijn overal hoekjes inderdaad. Overal hoekjes. En dit is nog maar de hal. Dus moet je nagaan hoe het in de rest ja, van het gebouw, het gebouw is. is ja. En je ziet dus heel veel licht ook uh, binnenvallen door de, de enorme file die hier is. Het is ook een gebouw wat heel vrij is gemaakt, want de muren zijn dragend, dus er zijn geen constructies aangebracht om het gebouw staande te houden. Het leunt eigenlijk op de muren, zodat er binnenin heel veel ruimte is gecreëerd. Maar de bedoeling was dus om een uh, antroposofisch, om een huid te laten het, aansluiten. Ja, de architecten, en en Max, Max van Huyt en Albers hebben dit gebouw echt gemaakt om te laten zien van dat dit een vorm is die past bij de menselijke natuur. En dus los van het komen van allerlei rechte uh, gebouwen is dit. Een, een tweede gebouw, ze waren de eerste in het ING gebouw in de Zuid uh, bij Amsterdam-Zuid. Ja. En daar hebben ze de prijs gewonnen om dit gebouw daarna te mogen ontwerpen. En waarom wilden ze dat per se zo doen? Ze dus wil, zijn, zijn antroposoven die laten zien dat, het, uh, dat een gebouw hoort bij uh, onze natuur, onze manier van leven. En dat je daar dus ook een vorm aan moet geven. Met wel gebruikmaking van allerlei natuurlijke elementen. En ook bijvoorbeeld die baksteen zie je dus heel veel terug mm. als een van de natuurlijke producten. Dus geen beton. Mevrouw Gorter heeft ons in de hal gelaten. Mevrouw Gorter werkt in het gebouw? Ja, dat klopt. Mevrouw Gorter van de Gasunie. Ja. Hoe is het om hier te werken? Het is een uh, geweldige plek om te werken. Waarom? Want, nou, de, de oorsprong van de organische architectuur... dat het moet voelen als een derde huid. Ik, denk, ik, ik voel dat ook zo. Er is heel veel uh, hout. Er zijn uh, prachtige kleuren gebruikt. Mooie zachte tinten. Niets is recht. Alles Kronkelt, meandert een beetje, net als in de natuur, zo is het ook bedoeld. Er zijn heel veel planten, er is water, er zijn kleine vijvertjes. Ja, planten zijn er soms heen, dus boompjes zelf. Het is een hele plezierige omgeving om je werk in te doen. Gelijk na oplever ik, trok er ook vleermuizen in, is het verhaal. In 1994, zijn die er nog? Ik je nu nee, verrast. Ik, nee. nou ja, nou, verrassende vraag toch? Ik hem. graag herinneren. Ja. Maar het is al heel lang geleden dat ik heb gehoord dat er vleermuizen waren. Dus ik weet niet. We hebben wel een uh, nestkastje aan de buitenkant waar nu een uh, valk in zit. Okay. Ja. Uh, het is sowieso wel een goede omgeving, ook voor dieren. We hebben ook bijenkasten in de tuin bijvoorbeeld. Uh, dus het is een, uh, ook in het stadspark waar, uh, waar we onderdeel van uitmaken... is het ja. denk ik toch wel een heel mooie plek ook voor mensen en dieren. En, dieren, om dieren te ja, ja. en zijn er ook nadelen? Want we horen nu alleen maar halleluja, maar misschien zijn er ook wel nee, dingen dat u zegt bedenken. van nou, dat vind ik nou... Nee, want nee? ik zit hier ook al vanaf 1994, sinds ja, de oplevering. Ja, ja. En ik geniet er nog elke keer van. En zeker als ik mensen rondleid, dan kijk ik ook weer met andere ogen naar het gebouw. En dan denk ik, het is toch eigenlijk wel een heel erg mooi gebouw. Het is ook een heel mooi gebouw. Het ziet er ook ja. van binnen en van buiten heel mooi uit. Ja, ja we komen niet verder dan de Halders, heb ik begrepen. Dus uh, we kunnen niet even naar uw kantoortje toe of zo. Nee, want daar werken allemaal mensen, dus uh, die, die en moeten die schrikken we maar natuurlijk. Door ja. En heeft hij het daarna volging gekregen eigenlijk? Ja, daarna is het is het, uh, zie je het op heel veel plekken in Nederland uh, verschijnen. Zowel als, uh, als een, een, een gezinsse villa tot uh, echte wijken. Uh, dus de, de, zeg maar, de stijl van, uh, van dit gebouw heeft al heel veel navel gekregen. Maar de schoonheid, met name hier het interieur, is echt uh, ongeëvenaard. Mm. Dat is echt een hele bijzondere plek gebleven. En tegelijkertijd zie je tegenwoordig er ook veel van die glazen bokkendozen en zo. Van die reusachtige gebouwen. Tuurlijk, elke, overal vrij waar, waar is de mens? Gebleven. Zijn, uh, zeg maar zijn reactie weer op. Dus wat uh, hier uh, in Nederland met, met deze stijl ontwerpen... Uh, geeft andere architecten de inspiratie om het juist op een andere manier weer te gaan doen. En daar weer heel recht uh, tegenaan te werken. Ja. Welke kant gaan we op als we 20 jaar verder kijken? Het is ongewis, ongewis. Ongewis? Ik ja. Ja, dus, uh, denk niet dat er één heel eenduidige stijl uh, zal domineren. Nog wat aan toe te voegen, mevrouw Gortig? Nee hoor, ik uh, ben het met de vorige eens. Goed. zullen we weer naar buiten gaan? Of heb we kunnen nog... naar buiten weer. Ik denk dat we dit, uh, dit mooiste gedeelte hebben gezien. Dank voor de gastvrijheid. Dank u wel dat we toch even zijn doorgedrongen. He? Ja hoor, graag gedaan. We gaan de draaibuur weer uit met het pasje. Het is in wel een hele zuil. pasjestoestand. toestand. Erin gooien, gewoon in de zuil gooien. gooien pasje he? in de gooien. En dan draait de deur links. Dank u wel. Oh, spiekertje. Dag. Ja. Ja. Robert-Jan Booy met journalist Theo van Oefeld. Over in en bij het gebouw van de gasunie in Groningen. En mevrouw Gorten niet te vergeten. Nog heel even de televisie van vanavond. Er zijn maar liefst twee muziekdocumentaires te zien. Op Canvas een documentaire over Pearl Jam, met uh, veel muziekbeelden ook. Vijf over half elf op Canvas. En op belgië 1 het verhaal van Madonna. Met bijzondere archiefbeelden van de Queen of Pops. Ongeveer rond dezelfde tijd, dus merkwaardig, ja. Surf naar de degids.fm. Zometeen lunch. De werkloosheid neemt af. Huizen worden weer verkocht. En de overheidsfinanciën zijn weer op orde. Laten we nu stoppen met zonderen. Wij kunnen met elkaar. We hebben alles daarvoor in huis. Een van de sterkste economieën van de wereld wil worden. We zitten in die top, maar we moeten weer echt naar de top. Deze week in Villa VPRO een blik op de toekomst. denkers over de economie in Nederland. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. We leven in een geweldige tijd.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 Rust in je kop, of je geld terug.